Je kent ons van een gezonde portie eigenzinnigheid en een duidelijke eigen mening. En die kan je krijgen ook in onze nieuwe podcast een Mening. Rick van Veldhuizen. een Mening. Release iedere eerste en derde woensdag van de maand. Vanaf aankomende mei. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Poont.